De A12 bij knooppunt Gouwen is afgesloten voor verkeer vanuit Utrecht. Op de weg is een vrachtwagen op een auto ingereden en het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. De mensen in de auto zitten nog bekneld en de brandweer probeert dan los te krijgen. De vrachtwagenchauffeur wordt op een politiebureau in de buurt verhoord. Het KLPD weet nog niet hoe lang de A12 nog dicht blijft. Een autoongeluk in het Zeelse land is oud. Topman wist dek van Philips omgekomen. Hij raakte met zijn auto van de weg en reed tegen een verkeersbord, een hek en een schuurtje van een woning. Het is nog niet duidelijk of hij overleed door het ongeluk of eerder al onwel was geworden. Wisser Dekker was 88. Dekker was president-directeur van Philips van 1982 tot 1986 en voerde in die tijd een ingrijpende reorganisatie door. Dekker trad regelmatig in de media op, onder meer om te pleiten voor een sterk en verenigd Europa. Hij was populair bij het Philips personeel, maar veel deskundigen waren minder enthousiast en vonden hem te licht voor topfuncties. De republikeinse presidentskandidaat Romney heeft op campagne in zijn thuisstaat Michigan gesuggereerd dat president Obama mogelijk niet in de Verenigde Staten is geboren. Romney zei dat niemand ooit naar mijn geboortecertificaat heeft gevraagd. Ze weten dat dit de plaats is waar we zijn geboren en opgegroeid. Sommige republikeinen blijven beweren dat Obama in Kenia is geboren. Om te bewijzen dat hij geboren is op Hawaii heeft Obama zijn geboortecertificaat openbaar gemaakt. Na een felle reactie uit het Obamakamp liet Romney uiteindelijk weten dat hij Obama nu op dit punt gelooft. Het weer beholkt veel buien. Er kunnen pittige buien voorkomen met kans op onweer. Vooral in het westen en noorden kan veel neerslag vallen. Het is 19 tot 23 graden. Dit was het. Dit is Erwin De Hart van de ANWB. De A12 richting Den Haag is net weer open gegaan. Er staat ook geen file meer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Nog wel 3 kilometer tussen Afrit Berkel en Roderijs en Delft. A20 Gouda richting Hoek van Holland. 2 kilometer voor Moordrecht. En 3 kilometer voor Rotterdam Centrum. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je leuk!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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM op tv, radio en internet ZFM Met nu, Zandvoort op zaterdag Now this is how it started My dreams are broken hearted Yeah, I want you Baby We'll never be the same Cause you played those in the games And yet I want you Girl They say we were an item. My fault I try and hide them. Did I need you? Uh huh. But when we get down to it, I just love the way you do it, and I love you. Uh, love can't turn around. Leuk, Albert Jan. Eigenlijk had ik een hele andere plaat in gedachten. Maar goed, deze kwam in één keer uit de jukebox gevlogen. Helemaal leuk, Helemaal Funny, Jack, Mr. Funk en Love Can Turn Around. Welkom bij DNA Laatste Uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En in het derde uur uiteraard onze vaste items en nog veel meer, Albert jan Ja, uiteraard rond de klok van half vijf uh, uh, het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Muppet. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen luisteraars dat het in het teken staat van het muziekfestival vanavond. En het heeft de titel Leef. Uiteraard nog Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van tien over half vijf gaan we even, nog even voor de, vandaag voor de laatste keer schakelen... met het circuit met Willem van Densen. Want tegen die tijd is de Porsche Carrera Cup ...afgelopen en ik ben erg benieuwd hoe de Nederlanders het daarin hebben gedaan. Dus rond de klok van tien over half vijf gaan we nog even schakelen met het circuit. Verder natuurlijk veel muziek en uh, ik zou zeggen uh, blijft u luisteren want er is genoeg vrolijke muziek. En muziek helemaal weer zeker. Wat dacht je van deze? Hier is Tell Me Your Plans van The Shirts. Ja, ja, ja. ja daar, daar, zijn daar zijn we, we weer. weer. Jazeker. Er het schijnen het schijnt nogal wat storingen te zijn met, het, uh, met de tv. Hè, in ja, geantwoord. dus als mensen naar CFN-tv uh, kijken, je krijgt hem niet meer vanaf. En je ja. ziet ook geen tv. Daar dus. oh, ja, heb ik toch maar zin. Nee, maar mocht, mocht u... We hebben net even met Ziggo gebeld. Maar mocht u problemen hebben met die digitale uh, uh, verbinding... Meld het even aan uh, Ziggo, want... Uh, er zijn nog geen meldingen binnen, zoals zij ze zeggen. Ja, ze zeggen van trekken we die stekker eruit. Vijf seconden, nou dat hebben we ook al een paar keer gedaan, maar het heeft ook niet geholpen. Die stekker is helemaal lam geworden dus bij mij thuis. Dus mocht uw tv onwillig zijn, uw digitale tv heb ik het dan over, uh, meld het dan even bij Ziggo. En ik had die nu Max al bijna uit, uh, uit de raam ik denk Nou, dat ding dat doet het niet meer, maar goed. Het probleem hadden we zo snel mogelijk uh, in kaart gebracht hebben en te kunnen oplossen natuurlijk. Hè. Daar gaat het om. En hier is Doe Maar! That's real. Helpt dat niet. niks meer help. Geen bal op de tv, alleen de zwart belt met Cinevent tv eronder. Ja. Dat is in ieder geval voor de mensen die digitaal kijken hier in uh, Salford. Even een uh, klein probleem. We hopen het uh, zo snel mogelijk toch uh, opgelost te zien ja, door Siggo. Het, het is niet onze fout. Het is uh, het nee. zit je, uh, bij SIGO. Ja, in ieder geval is er iets uh, niet helemaal in de haak. Hè? Dus bij deze uh, een oproep aan alle digitale kijkers. Bel even met SIGO. Bel even met SIGO, Ze moeten het probleem zo snel mogelijk oplossen. Toch? Ja, het lijkt me wel. Dat dacht ik ook. Goed, uh, ja, het ene festival moet nog beginnen vanavond. En ik heb hier voor me liggen alweer het volgende festival. Volgende week? Ja, zeker. Ja. 1 september is het zover. Het uh, Back to the 60s muziekfestival in Zandvoort. Het vierde en het laatste muziekfestival van dit seizoen staat in het teken van Back to the 60s. Niet alleen qua muziek, maar ook omdat de racefans voor het eerst sinds jaren weer een echt Zandvoortse Grand Prix-gevoel kunnen beleven. Op het circuitpark Zandvoort zijn die zaterdag en de zondag races van historische pre-66 Grand Prix-cars. En kan je de echte liefhebbers zijn. ...of haar hard ophalen met Formule 1-auto's... ...die in hun, in hun originele staat... ...sportscars en historische GT's... ...tijdens de historische Grand Prix van Zandvoort. In het centrum van Zandvoort staat dan... ...dus dat is volgende week... Uh, ...dit keer het muziekpodium op het Raadhuisplein. Om 6 uur zal de bekende Zandvoortse koor... ...De Beach Pop Singers de spits afbijten... ...voor een avondvullend programma. Het repertoire van Back to the Pop Singers... ...bestaat uit echte popsongs uit de jaren 80, 90... ...en nieuwe nieuwste hits. Klapstuk van de avond is de optreden van de band... Als de Brandweer. Ja, die komen ook niet voor de eerste keer. Nee, die gaan ook als de Brandweer. Die menig een al kent van de grote podia in de regio. Sinds de herfst van de 2009 rukt de band als de Brandweer weer vulvuldig uit. Haarlemmer en zangbassist Mike Janmaat vond het in Zandpoort-Noord een bijna geheel nieuwe bezetting. Zangerist Francis Handgraaf, gitarist Robert van Rijswijk en toetsenist Frank Barnhoorn worden ondersteund door drummer Edwin Ployer en Frank Duindam. Die elkaar afwisselen per brand, om het zo maar eens te zeggen. Dus volgende week 1 september Back to the 60s. Vierde en laatste muziekfestival in Zandvoort, natuurlijk. En wij gaan alvast back to the 60s bij CFM. Hier zijn de Temptations. You know you make me.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 Simone, mij dan belonen? Simone, over een jaar. Dan schrijf ik haar. Simone, ben al zo lang geliefd. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. De, de krik op de Swanforts Radio en uh, Simone. Ja, ik het... ja, het... <laughs> Ik zit nog steeds even aan die tv te denken, ja. weet je wel. We waren eventjes non-stop. Uh, ja, we ja, hingen met Sigal in de telefoon. De telefoon stond erop, een groeien. groeiend Dus, dus uh, nou nee, goed, er wordt aan gewerkt. Het is al vijf, al we gaan doen. Dier ja. van de week. Ja hoor, daar is hij weer. Het dier van de week. En die luistert naar de naam Muppet. En Muppet is een ontzettende liever steffert, die het liefst bij op schoot wil zitten. Ze is nog erg jong en heeft energie voor tien. Spelen, rennen en lekker dollen met de baas doet ze heel erg graag. Ze kan prima loslopen, maar ze is niet met elke hond sociaal. Vooral met andere teefjes gaat het soms nogal eens mis. Maar of toch geen hond zijn. Huh? Goed, de dierenarts is tot de conclusie gekomen dat Muppet doof is. Dat is de oorzaak. Wat zeg je? Ja. Wat zeg je? Goed, Muppet is doof. Dat is snu. Dit geeft weinig problemen. Met gebarentaal kom je in heel eind met haar. Muppet is ook op zoek naar een huis voor haar alleen, waar ze alle aandacht voor zichzelf heeft. En dan vooral een huis zonder andere honden. Katten in huis zijn geen probleem. Eventjes alleen thuis is voor haar ook geen probleem. En met grotere kinderen kan ze prima overweg. Kortom, een hele leuke, actieve hond die op zoek is naar een Dito baas. Bent u dat wellicht? Kom dan snel eens langs de kennis te maken met deze mooie, lieve... Muppet, een echte steffert. En waar verblijft Muppet momenteel? Momenteel is ze, de verblijft ze op het Dierenhuis Kennemeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Te bereiken op 023 571 3888. 571 3888. Of kijk u even op de website www.dierentehuis En het Dierenhuis is geopend van 11 tot 4 van maandag tot en met zaterdag. En tot zover het Dier van de Week. En voor uh, Muppet draaien we de volgende plaat. Hier is een eigen huis. Ja... Ik de een is. Als ik geen zin heb om te komen. Cause I'll be alone heeft deze plaat mooi, hè? Joh, de Sticks op de Zalvoortse Radio met B.C.FM Race Radio, Pit Report. En voor de laatste keer vandaag gaan we naar het circuitpark Zalvoort. Een uh, inmiddels uh, toch een uh, redelijk nat circuitpark Zalvoort, uh, denk ik. zo, Willem. Nou, het is al een top om Gaat dat zo snel bij jou, daar? Ja, echt waar, joh. Jongen, jongen, jongen, jongen. Je bent niet meer nat achter je oren? Wat zeg je? Je bent niet meer nat achter je oren? Maar dat is al een hele tijd geleden, maar uh, overmorgen ga ik het niet hebben, hè. want uh, nee, maar uh, inderdaad, joh, uh, we hadden net hier uh, tijdens de porsche carrière, cup we hadden weer een uh, verschrikkelijke hoogstijde, uh, ja, de Razein, uh, en ook uh, met een code rood, uh, net vlak daarvoor was het uh, Jeroen nog die uh, met uh, René Rast eigenlijk in gesprek was om uh, plaats 1 en 2, die eraf ging in de tas ja, in de van Water zijn we ook nog een keer uh, René Rast uh, kwijtraakt, uh, de leider in de wedstrijd. Uh, uiteindelijk uh, resultaat dan ook dat uh, de Engelsman Sean Edwards uh, deze race gewonnen heeft. Met op de tweede plaats Nicky uh, Team. en een heel mooi derde. En daar was hij heel blij mee. Uh, Jaap van Laag, uh, op een uh, derde plaats in deze uh, Porsche Carriera Cup wedstrijd. Oké, okay, dus Porsche Carrera, een uh, nat opdrogend wegdek. Uh, wat, uh, wat heeft dat verder voor gevolgen voor de coureurs? Tijden oplopen en weer versnellen bij de opdrogende baan? Nou ja, ze gaan niet in. Het is uh, afgelopen. Dus, uh, en het was zijk en zijk nat. het stonden pas, uh, Nou, als je je zwembandje niet bij had en je kon niet zwemmen, dan zou je er even drinken. Dus uh, het was totaal niet... Uh... ...om nog om door te rijden en niet eens zelf afgelopen en uh, net wat ik al zei, Sean uh, Edwards... ...weer naar het tweede, nietje Tim en derde, ja, verlagen. Oké, okay, en het programma voor vandaag, dat loopt door tot, uh, tot vanavond, hè? Ja, daar gaan we nog wat uh, mee verder uh, door uh, het circuit uh, lichten en uh, er mag herring gemaakt worden. Nou, dan, <laughs> dan moet je er ook gebruik van maken, zou je zeggen? Ja, gebruik uh, van gemaakt, ja, want zo dadelijk gaan we dan verder hier op... Uh, het feedbacks antwoord uh, na deze vorige uh, carrera uh, krijgen we de super in de Dutch supercar challenge nou dat zijn uh, auto's die ook uh, goed zijn uh, voor een hoop lawaai die uh, gaan een race rijden over uh, 50 minuten gaan die uh, rijden ja uh, nou nee, ik... Die gaan er deze rijden over uh, 50 minuten inderdaad. Dan uh, krijgen we daarna om 6 uur krijgen we op de Legends uh, Cars uh, Cup. En uh, tussen half zeven en tien over zeven zijn er dan nog uh, de ttm uh, taxiritten uh, Nou, met de uh, TTM-autos van uh, afgelopen seizoen uh, gebeurt dat. Nou, ook die maak want gisteravond gebeurde dat ook volgens mij tot een uur of zeven. En in Haarlem, waar ik op dat moment was, ik tik mooi het gelijk nog mee. En dat is altijd leuk. Oké, je had het bij je vorige verslag had je het over een, een incident in de Pitstraat met Ralf Schumacher. Met gewonnen, kan je daar nog even wat over vertellen? Ja, dat is gisteren gebeurd. Gistermiddag, tijdens die vrije training. Dan, dan de oefenen de teams ook pitstops, worden banden gewisseld en zo. Nou, dat gebeurt allemaal heel uh, professioneel, heel uh, keurig. Uh, de uh, die reed weg uit de uit en uh, bij de daar, uh, box uh, daarna zeg maar hing nog een slang een beetje, uh, ja, eigenlijk uh, niet goed uh, opgerold of goed weghangen. Die bleef hangen achter de vleugel, uh, achtervleugel van de uh, Met die slang trok die uh, Eén persoon zo rondver, maar wat hij ook deed was. Die slang trok ook de hele kast uh, met de installaties voor de bandenwisselaar, mee. Met uh, van die grote luchthaphamers, uh, uh, zal ik maar zeggen, waarmee ze het banden heel snel los. Ja. Uh, en die werden weggeslingerd en aan die uh, slangen. Uh, vlogen die weer terug en die trokken uh, een drietal mensen ook nog uh, die slangen. Ja, en ik heb inmiddels begrepen dat iedereen weer uit het ziekenhuis is en dat uh, iedereen uh, weer uh, op het circuit aanwezig is. Dus, dus iedereen is weer met een Dat uh, klopt inderdaad. Uh, met, met de schrik vrij. Ja, zo kun je het noemen. Ja, maar... Goed, morgenochtend weer vroeg je bed uit Willem. En hoe laat begint het morgenochtend allemaal weer? Uh, morgenochtend uh, gaan we inderdaad vroeg uh, beginnen. We hebben het dan over de zondag. Uh, om vijf, half negen wordt opgenomen met de uh, Legend Cars. Uh, twee, uh, om half tien uh, gaan we dan verder met uh, race 2 de race twee van een poortje Carrera Cup. Om 10 voor half 11 de DTM, de warming hut Kwart over 11, uh, Formule 3. En dan hebben we ja, om uh, de DTM hoofd te nemen, uh, die uh, gaat van start om 2 uh, uur. Oké, okay, nou ik heb begrepen dat er nog een paar duimkaarten nog wel te verkrijgen zijn, maar dat de rest van de plaatsen allemaal ver, uh, ja, uh, ver, uh, verkocht zijn. Hè? Ja, ik uh, begrijp het ook, uh, dat uh, voor de Duin uh, zijn uh, nog kaarten zat te koop. Maar uh, de tribunes, uh, dat die allemaal uh, goed uh, gekocht zijn. en uh, maar het is alleen maar mooi toch, dat het uh, morgen... ja. lekker uh, goed vol zit op het screen. Geweldig. Nou, onze collega's van uh, zondag in Kennemerland zullen jou morgenmiddag natuurlijk weer gaan bellen... ...voor het live verslag van de hoofdrace van die dag. En wellicht ook ja. met de racers die daarop kunnen gaan volgen. Ik zou zeggen, uh, Willem, hartelijk dank voor je informatie tot zover. Ik heb begrepen dat er ook uh, tussen 12 en 2 al... Oké vanaf het uh, informatie wordt gesteld. Oké, okay, nou dat gaan we dan uh, dat, uh, gaan we regelen. Zeg Willem, hartstikke bedankt tot zover. En ik zou zeggen, uh, ik zie je straks misschien nog... ...even bij de nabespreking. En anders uh, een mooie dag morgen. Als je die bril ophoudt, uh, ga je maar zien. Ja. Okay. <laughs> dank u. Willem, dank u wel. Vanaf het circuitpark Zandvoort. En uiteraard morgen weer meer over de DTM... ...op het circuitpark Zandvoort. Al vanaf 12 uur bij CFM. En tussen 2 en 5... ...dan uh, gaan de Nasty Boys van uh, CFM... Uh, ...die gaan... Uh, gewoon door met de DTM. Tijdens zondag in Kennemerland de Nasty Boys, uh, Aldo en Rudy daar hebben we het over. En die hoor je zo dadelijk ook met uh, entertainment for you. En hier is Nasty Boys, hé, hey, wat een toeval. Janet Jackson. <laughs> Oh, the top. Dat zijn nasty boys hoor. Dat zijn nasty boys. Die met al langs. Zo hoor, hoor, met entertainment voor jullie morgen. Uiteraard de zonnig in Kennenland. En dan meer over de 3M vanaf Circuit Park. Zo wordt tussen 12 en 2 natuurlijk. Gewoon bij CFM. Nou, we lopen een beetje uit vandaag. Maar dat komt gewoon doordat we een uh, bommetje vol programma hebben. Maar het is tijd voor het gedicht van de week. Daar komt hij aan. En het gaat over het muziekfestival, toch, Albert Jan? Ja. Een klein beetje wel okay. Dansen doe ik de gehele avond vanavond met jou Wat ben je mooi Met je statige postuur rijk je mij de hand Sierlijk draai je mij in de rond Mijn lijf zwaait soepel met je mee Je kijkt me recht aan onze voeten zweven over de vloer. De ene stap is nog niet geweest. of er volgt alweer een ander. Je bent innemend, mijn schat. Liefde is wat ik voor je voel. Weer draaide je me rond. En weer een stapje. En nog een. Zo gaat het vanavond de hele avond. Ik wil alleen maar dansen. Met jou. Je drukte me tegen je aan. Jouw leiderschap is ongeëvenaard. Je kuste me hartstochtelijk. In een ruk maakte je je los. Je liep weg en ik bleef staan. We keken elkaar doordringend aan. Voor ik het wist was je weg. Bij de eerste zonnestralen werd ik wakker. Ik had weer gedroomd. Wat was weer mooi, hè? Het gedicht van de week bij ZFM. Wekelijks te horen zo rond kwart voor vijf bij Zandvoort op zaterdag. Heb je ook een gedicht van de week? Stuur hem naar ons via redactie.zfmsandvoort.nl En wie weet, misschien hoor jij je gedicht wel langskomen op de Zandvoortse radio. van uh, doe maar denken, er is geen bal op de tv. Nog steeds, nee, niet. Nog, steeds nog steeds niet. Ja, zie je. tv, dat staat op zwart. Maar die krijg we er ook meteen nooit meer vanaf, hè. Er is inderdaad maar één kanaal. En dan blijft hij gewoon lekker opstaan. Nou, mocht je dat probleem ook... Uh... Ondervinden, laat het Sigo even weten en bel naar Sigo. Ze zitten op uw telefoontje te, te wachten. Wacht. <laughs> ja, bij deze. Je Dat kan even was... in de wacht staan. Huh? Zo is het, ja, de, de lijnen zijn over, wacht staan oh, ja. denk ik. Rudy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, zo dadelijk weer een entertainment voor jullie. Ja, klopt. En jullie gaan uh, extra lang door vanwege het festival van vandaag. Ja, we gaan uh, vandaag door tot uh, 9 uur. Ja. Yeah. ze maken we gaan het door het, uh, tot het gaatje. Muziekfestival natuurlijk. Roy, um, die zit er... Zometeen al bij, vanaf vijf uur. En dan gaat ongeveer vanaf zeven uur, half af gaat hij het dorp in. Gaat hij verslag doen. Ja, voor de rest hebben we natuurlijk de vaste dingetjes. Zoals Sir Henry met het shownieuws. En we gaan straks even bellen met Mick Harren. Hé, dat is een bekende naam. Ja, is een redelijk bekende zanger. En hij is ook in het nieuws geweest. We hebben bijvoorbeeld een programma bij AT5. Mokum, of Mick in Mokum. Dus daar gaan we een aantal dingetjes over vragen. Mick Harren, is dat ook niet diegene die bezig is met een singeltje te maken over die Heineken ontvoeren? Of liggen er geen idee. Aan mij? Geen idee. Nou, nou, goed. Niks gezegd. We vragen ja, het ja. En de nieuwe Nickelback op het jaar. Ja, ja. Ik bel je wel. Hij staat namelijk nog niet in de Euro Breakdown. Dus ik zat zag gisteren al bij onze uh, presentator van dat programma. Sjors. Ja. Is het nieuwe van Nickelback er al in? Nee, nog niet. Nee. Dus draai hem veel dan, ja. dan komt hij erin. Komt goed. Oké. Okay. Goed. Rob En uh, Mick Harren, is toch ook van uh, de André Haarses uh, liedjes uh, die ja, de... ja, heeft hij. Ja, hij ook ja, gedaan, ja, ja, ja, klopt. ja. In Zandvoort heeft hij uh, diverse keer. Hij had gisteren een optreden in Zandvoort. Ook alweer? Ja. Ja, hij is hier niet weg te ja, slaan. Waar was hij hier gisteren? Ik heb geen idee. Geen idee <laughs> <van mijn vragen. laughs> Waarschijnlijk op strand of zo. <laughs> ja, zo. Ik. Ergens. Nou, ze dadelijk dus entertainment voor jou. Vier uur lang. Ja, een beetje ja, Geweldig, geweldig. Applaus. The Beach Boys live ja. on stage. Heerlijk. The, the nasty uh, Beach Boys. The nasty <laughs> Beach Boys. <laughs> dus uh, genoeg reden om te blijven <laughs> luisteren. Geachte uh, luisteraars. En dan uh, daarna natuurlijk het centrum in voor het grote dorpsfeest Met heerlijke, swingende en dansbare muziek. Wow. Zo is het maar net. En wij zijn er volgende week weer uh, Albert-Jan. Jazeker. Ik ga morgen naar de kerk. Ja, ga naar de kerk. Ik ga lekker de kerk. Oh, ik ga kijken naar de Oh ja, 30 jaar 30, toch? 30 jaar in de ja. jubileum. Ik ben erg benieuwd. En uh, ik zou zeggen, Rob, uh, tot volgende week. Tot volgende week zitten we weer vanaf 2 uur met Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. Dag. Dag.